hebben die jongens van MGMT nou hun excuses voor aangeboden? Daar nou, ze een nieuwe plaat uit. En dat heet uh, The Congratulations. En die wordt niet zo goed ontvangen, moet ik heel eerlijk zeggen. De hele wereld heeft een beetje over een heen gevallen. Het is namelijk een moeilijk begrijpbare plaat. Deze was behoorlijk begrijpbaar, hoor. Kan ik eens zeggen. Je hoorde Kids, MGMT, van hun afgelopen album. Uh, nou, welk nummer gaat het nou eigenlijk over? Het gaat over Flash Delirium. Daar hebben ze dus hun excuses voor aangeboden. Nou, wat, wat is er dan? Discussies aan? Nou, dit is het nummer. Ik spoel hem weer een stukje door, want intro heb je niks aan. Het is wel een beetje van YouTube hoor, dus een uh, beetje mijn jammere kwaliteit. Nou, zegt de pa van, uh, van Wijngaarden. ja, hij heet echt zo de zanger. Bruce broers van Wijngaarden, de vader van de Fronten van Andrew, uh, die heeft in zijn eigen blad Mef, uh, Memphis Flyer heeft hij geschreven van dat het een groeiplaat is. Had fans er even naar meerdere luisterbeurten moeten geven om het even een beetje, ja, te begrijpen. Nou, uh, hij zegt dat het dance, luxe, textures, difficult in places, absolutely a foreign inducing in others, allemaal verschillende soorten termen om hem maar een te grower te laten accepteren. Wat vind jij ervan? De nieuwe MGMT. Volgende week hebben we de hele plaat hoor. Dan kan je gewoon genieten van de. Zoals MGMT moet zijn. Dus goede kwaliteit. Goede Bas. In plaats van zo'n uh, standaard YouTube filmpje wat we nu aan het draaien zijn. Hé, hey, uh, het is heel simpel. We gaan, uh, we gaan rocken, we gaan knallen. Ik heb er eentje voor je klaarstaan en die is gaaf. Kent u deze nog? Van het album Black. Terwijl de Black Album. Metallica! The Unforgiven One. Ja... Yeah. Teleka is de afgelopen oorlog ingezet om uh, de taliban te kunnen krinken met martelingen. Huh? Ja? Hoe kan deze muziek, hoor ik je afvragen, hoe kan deze muziek nou een marteling zijn? Nou, heel veel Taliban gasten hebben dus, uh, terwijl zij door de straten heen reden, kwamen ze dus dit soort muziek tegen. Hebben ze heel groot uh, Heel grote Amerikanen hebben dat groot gedraaid. En de taliban uh, om maar één ding en dat is hem op te jutten. Nou, dat is uh, denk ik behoorlijk goed gelukt uh, in dit geval. Ik vind het toch wel een beetje jammer dat dit soort mooie muziek dan weer gebruikt wordt. Dat kan ik gewoon niet tegen. Hey, straks hoor je meer over, uh, over de Rob Acta en dergelijke. Want Rob Acta is een tijdje geweest. En wat is daar het logische gevolg op? Dat is bevrijdingspop. En bevrijdingspop is aankomende woensdag in de hout in Haarlem. Uh, wees erbij. Er staan hartstikke mooie programma's. Zoals Ethereal, die bij ons live in de studio is geweest. Dat is ook leuk om te weten. Gotcha, die we het eerst u hebben gedraaid. De Ed Kowalsik van Live, de voorzondzanger... En ook go back to the zoo. Drive like Maria en dergelijke. Maar hier eerst eentje die de finale niet heeft gehaald. Nou, hij heeft het wel, ze hebben het wel gehaald hoor, daar niet van. Ze kwamen er gewoon niet doorheen. Dit is dus gangster. Uh, gangster Davaputter heeft aan het einde van deze maand... heeft hij uh, heeft zijn, uh, ja, zijn, zijn presentatie, zeg maar. zijn, ja, zijn eindpresentatie. Nou, die gaat hij, die gaat hij los, daar gaat hij echt los mee. Dat ga ik je nu al zeggen. Uh, wij zijn erbij. Panama, 28 mei. Je luistert naar Alternative FM met deze plaat. Ik kan hem nu niet vinden. Dat is de eerste keer dat ik, hem, dat ik een probleempje heb. Nou, dat maakt niet uit. Dan ga ik John Do's Revenge draaien. John Do's Revenge is natuurlijk de band die wij uh, de vorig jaar... Oh, sorry, ik moet hem ook een beetje verkouden. Die vorig jaar natuurlijk, hoe heet het, heeft gewonnen. De Rob Akda Awards. Uh, wat is nu verder met ze? Ik heb uh, geruchten gehoord dat ze helaas uit elkaar zijn. Van zus. Maar toen ik dat heeft heb uh, begrepen op, uh, op de Rob Akda Awards finale... Maar toen ik de bassist sprak, zei hij van gestopt, gestopt. We zijn normaal niet gestopt. Wat kom, kom je nou bij? We gaan gewoon lekker door met, uh, met, uh, met dingen, onze muziek en zo. Ja, uh, wat moet je dan geloven? Hè? En, uh, ik, ik hoop gewoon dat ze doorgaan, want ze staan ontzettend gaaf. Kunnen ze spelen, die gasten van John Doe's Revenge. Um, nog een informatie over Haarlemse bandjes trouwens. Uh, er zijn genoeg talentenshow's waar je je voor aan kan melden. En uh, een van die talentenshow's is Alternative FM. <laughs> Alternative FM, wij bieden nog steeds ruimte voor bandjes om hier te gaan komen spelen. Uh, kom gewoon langs. Hè. Uh, meld je aan op menno.altfm.nl of nog beter, info.altfm.nl. En je kan daar kan je al je muziek, uh, of uh, al je muziek kan je zo de eter op slingen. onder het, uh, ja, beetje het kritische oog van ons. John Doe's Revenge is hiervoor gegaan. Het gaat echt goed zeg. John Doe's Revenge is hiervoor gegaan. Hier is Broken Home. Jimmy <laughs> Jones Met het album... Of met, van de la. Overnieuw. Denko Jones, When Will I See You? Van het album Sleep Is This Enemy. Denko Jones staat weer, uh, gaat weer toeren met zijn nieuwe plaat afgelopen, afgelopen jaar uitgebracht. En die plaat uh, dat is een, uh, niet zo heel goed ontvangen, zeg maar. Uh, dit is echt van hun goede platen, Sleep Is The Enemy. En dat is bij mij ook altijd het geval. Dus slaap altijd als ze mij uh, tegenkomt, ik kan dit nooit zo goed tegen. Slaap voor mij, uh, waarvoor duurt een dag niet ja, 36 uur, zeg maar. Hè? Waar, waarvoor moet je slapen? Ik slaap een beetje zonder van mijn tijd. Als ik erin ga, maar als ik erin lig joh, en ik wil opstaan... nou, dan is het niet slapen, dat is het niet zonder van mijn tijd. Dan wil ik zo lang mogelijk blijven liggen. Um, zoals ik net al zei, Alternative FM op de donderdagavond... Uh, biedt ruimte voor beentjes, nieuwe beentjes, regionale beentjes. Heb jij nou een beentje of ken jij een beentje? Tip ons dan, info.altfm.nl dat heeft Last Man of Palau ook gedaan. En die stonden hier. En wij draaien hun muziek. Zo zijn we nou ook wel weer. Hè? Hier hoor je No Room. Last Man of Palau. Alternative. John Mayer, Heartbreak Warfare. Ja, dit is echt een van de platen, de, de alternatieve popplaat zal ik maar zo zeggen. Dus het past makkelijk in ons Alternative FM programma. En daarvoor hoorde je Last Man of Palauw met No Room. En uh, dit zijn twee hele grote in, uh, ja, inspiratiebronnen met elkaar geweest. Uh, dat hoor je wel. Uh, de zanger heeft dat uitgebreid in onze uitzending verteld. Van joh, dit is echt uh, John Mayer, dat is echt wel een held. Alternatieve rockster, gaaf. Jij met je bandje kan er ook staan. Hier. In onze studio live spelend voor de, in de ether voor duizenden mensen. Ja, en nou ga ik je een verrassing vertellen. Nou, een verrassing, is scherpers. Ik heb iets ontdekt, iets heel leuks. Uh, a cappella, dat is normaal uh, een soort klassieke stijl, zeg maar, uh, waar alleen maar stemmen in voorkomen. Maar heb je ooit wel eens metal gehoord in a cappella? Nou, dat ga je nu horen. Um, Van Canto is een beentje uit Amerika. En die speelt dus uh, uh, a cappella, metal. Dat is gaaf. Nou, hier hoor je een, bijvoorbeeld een uh, voorbeeld. Dit is uh, Battery van Metallica. Oh, battery, battery. Ja, het wordt ook weer gezongen. Het enige wat erin is, is een drumstel. Uh, voor de rest is het helemaal authentiek. Voor de rest uh, spelen ze uh, ruim alleen maar met hun stemmen. Hij gaat het zo horen met de, de gitaar. Gave he, dit. Het is gewoon totaal met stemmen, behalve de drum dan hè? dat is gewoon een echte drum. Nou gaan we hoor, lekker los. Tenminste, in het echte exemplaar wel. Ding, ding, ding, ding. Nou, hebben ze natuurlijk nog andere nummers. Dit is Battery, dus van Metallica. Wauw, en wordt ook nog geen gezongen. Echt goed trouwens, ook trouwens. Nou, ze hebben nog meer hoor. Bijvoorbeeld een andere bekende, misschien ken je het niet, maar bijna iedereen kent het. Wishmaster van Nightwish. En wish, oeh, we hebben een telefoon. Daar gaan we zo naartoe, want dat is waarschijnlijk Rob Harms, onze directeur. Dit is. Uh, um... Ja, inderdaad, Wishmaster. Ook weer volledig a cappella. Volledig a cappella, dat hoor je eigenlijk alleen in de klassiek, maar dus nu ook in de metal. Dat is gaaf hè. Goed, weer tijd voor een echt plaatje. Uh, we gaan een beukertje doen. En dat heet Ramstein. Uh, je kent ze nog wel van, uh, van hun laatste album. Libin is voor Allada". Ze hebben een nieuwe clip uit. Wat heel toepasselijk en grappig bedacht is. Is, uh, uh, is het volgende feit. Uh, de clip laat zien dat de zanger doodgaat. Nou, ja, Dat kan. Hè. Dat is, uh, dan wordt hij begraven. En dan gaan ze, uh, gaan ze hem begraven. En wat blijkt nou? Ze gaan dan allemaal rond vechten. Wie gaat de plaats van de band innemen? Ze zitten Jet Hatfield al te bekijken. Van Dat kan een uh, potentiële nieuwe zanger zijn. Maar ook zie je ziet op een manieren dat hij uh, in zijn rug wordt gestoken. Door een van de bandleden of van een uh, refijn wordt afgeduwd. Misschien aan de manieren hoe hij uh, gestorven is. En dat is een hele mooie metafoor van een tijdje in de band zelf. Uh, Ramsay heeft een tijdje in de problemen gezeten bij elkaar. Ze hebben uh, echt moeilijke doenerijen hebben gehad. En daar gaat het nummer ook high fish over. En dat hoor je natuurlijk alleen op de donderdagavond. Zien je van Zandvoort. Alternative FM. Daar hoor je de dingen die je hier, uh, die, je, die je op alle andere zenders niet hoort. Dit is our time. This is our time. No, Finally, there's an alternative. ...deze zomer bij jouw festival in de buurt. Finally, there's an alternative. En dit is Double Cross. Live opgenomen bij ons in de studio. Een jaar geleden. Zijn weer geweest. De opnames komen eraan. Maar wat een band heet: dit. Stond in de finale van de Robacta Awards. Luister zelf. Whenever you struck me down uh? Making up when you put me to a hell uh? Leaving you will end up in disaster Pulling me down is what you do a Kissing when whenever you struck me down uh? Making up when you put me to a hell uh? Leaving you will end up in disaster Pulling me down is what you do Being glad Having fun You got me crying now, feeling up, being glad, having fun, you got me crying now.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 The crowd. hey can you be a little nicer now oh don't blow me i'm not here for the crowd hey do you see that she is pulling down hey don't blame me i'm not here for the crowd hey can you be a little nicer now hey don't blame me that's what i want to shout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 Zo'n supergroep, hè? De Wreck Tears. Met Steady as he goes. Uh, weet je wie erin zit bijvoorbeeld? De zanger van The White Stripes. Die heeft uh, dit hele project opgezet. samen met een paar anderen. Hebben al wat meerdere plaatjes uh, uitgebracht. Maar dit is het plaatje waar ze mee doorbraken. Erg gaaf om de, uh, uh, eens een keer weer eens te, echt, gewoon wel lekker gaaf om terug te luisteren. Eigenlijk. Um, we gaan het nu weer eens proberen. Net ging die in fout. Hoop dat hij nu wel werkt. Dit is Gangster. Ja! Gangster staat 26 mei in Panama. Dit is goed jongens. Dit heeft de finale helaas niet gehad. Maar uh, ik wens ze het alle succes. Nickelodeon. Gangster. 26 mei in Panama. Ga ze checken. Dit is de band van de conservatoriumgast. Daan van Putten. De gitarist. Ze komen ook bij ons in de studio. Gaan ze akoestisch een uh, nummertje spelen. De gitarist en uh, Daan dus. En Vrouwkje, de zangeres. En dan gaan ze dit soort dingen lekker spelen. Gewoon keiharde, lekkere vuige hardrock. En over vuige hardrock gesproken. Dit, we gaan afsluiten. Het is uh, tien uur bijna. En uh, dat doen we natuurlijk met een uh, ontzettend harde plaat. Slipknot. Duality. Tot volgende week. Mijn nee, Alternative FM op CFM Zandvoort natuurlijk. Jouw ultieme plek voor dit soort muziek. I push my fingers into my eyes. It's the only thing. The slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger gaat mogelijk helpen bij het bestrijden van de grote olievlek in de Golf van Mexico. Pentagon onderzoekt hoe Amerikaanse militairen daar kunnen worden ingezet. In de staat Louisiana is de noodtoestand uitgeroepen... omdat de olie daar vermoedelijk morgen de kust bereikt. Volgens de kustwacht lekt er vijf keer zoveel olie in zee als eerder werd gedacht. Een deel is in brand gestoken en er wordt nog steeds geprobeerd... om de pijplijn in de Golf van Mexico af te sluiten. De olieleiding werd vorige week losgerukt van een booreiland na een explosie. Een Duitse rechtbank heeft een vrouw die twee mislukte schoonheidsoperaties onderging... bestempeld als een slachtoffer van geweld... De vrouw had een schadevergoeding geëist en dat ze twee keer vet had laten afzuigen door haar gynaecoloog. Na de tweede operatie moest ze met ernstige complicaties naar het ziekenhuis. De arts bleek achteraf niet bevoegd om de operaties uit te voeren. Hij kreeg eerder al een gevangenisstraf opgelegd voor het toebrengen van lichamelijk letsel. De Duitse rechtbank heeft nu ook bepaald dat de vrouw voor een schadevergoeding in aanmerking komt. De rechter oordeelde dat de gynaecoloog alleen maar dacht aan geld verdienen en niet aan het welzijn van de patiënt.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 De burgemeester van Scharsterland deed aangifte van valsheid in geschriften. Het OM bekijkt nu of de drie voormalige SP'ers strafrechtelijk worden vervolgd. Het weer vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Koninginnedag start bewolkt in de middag zonnige periode en in het oosten een enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journal.